Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur ontboden... vanwege nieuwe executies van demonstranten in zijn land. Hij roept op Twitter andere Europese landen op om hetzelfde te doen. Ook wordt er volgens Hoekstra gewerkt aan een nieuw sanctiepakket. Vanochtend werd bekend dat Iran weer twee demonstranten heeft geëxecuteerd. Volgens het streng islamitische regime waren zij verantwoordelijk... voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. Vorige maand moest de Iraanse ambassadeur ook al tekst en uitleg komen geven over eerdere terechtstellingen van demonstranten. Bij een schietpartij in Rotterdam is vanmiddag een man van 69 zwaar gewond geraakt. Hij werd door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was in de wijk Kralingen. Volgens de politie zijn de twee verdachten nog spoorloos. Ze gingen er vandoor in een witte auto zeggen getuigen. Opnieuw zijn op de skipistes in Oostenrijk diverse ongelukken gebeurd. In de deelstaat Tirol liep een Nederlands meisje van negen gisteren hoofdletsel op. Gebeurde nadat ze was aangereden door een snowboarder. Ze verloor ook twee voortanden. En verder ging het opnieuw mis op de plek waar vorige week een 28-jarige vrouw uit Nederland om het leven kwam. Dit keer verloor een jongen van 11 de controle over zijn skis, brak door het vangnet en kwam in botsing met twee kinderen en een vrouw. De jongen ligt met rugletsel in het ziekenhuis. En Talon Griekspoor heeft zijn eerste ATP-titel veroverd. De nummer 95 van de wereld won in het India Pune in zijn eerste ATP-finale van de Fransman Benjamin Bonzi. Een Griekspoor die treedt in de voetsporen van Tim van Rijthoven. Die won vorig jaar het ATP-toernooi van Rosmalen. Het weer in trekt een gebied van regen van west naar oost over het land. Het is rond de 11 graden. Vanavond wordt het eerst droog, daarna volgen er opnieuw buien. Morgen begint dan droog met zon en wolken. Het blijft zacht met ongeveer 11 graden. En s'avonds valt er opnieuw weer veel regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de n 208 Sassenheim richting Velzen... tussen Sandpoort en IJmuiden, 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat kwam door het ongeluk op de a 22 Velzen richting Beverwijk. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu, entertainment for you. Sensation Wildland enter. Maar dan net even anders. Los met de stoorwolkens. Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. En opletten nou. Welkom in de feestdance. Doe maar lekker was, de jammer van de zon, maar het bak, daar gaat eraf ras. beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt geholt. Een defibrillator of nee, want Godmond, een juuu. Godmond, ik zou zeggen een goedemiddag. Uh, hier zijn we weer ondergetekende uh, Fred. Hey, bij Zierven Mente tegen het For You. We gaan nog één plaatje draaien en daarna gaan we naar uh, Dennis en Serena. En uh, over hun nieuwe uh, single. En um, dat doen we met Jaman. En ik weet wat jij weet. Ja, en wat, wat, wat zou dat zijn? Natuurlijk allemaal nog uh, de beste wensen vanaf deze kant natuurlijk. Ja, want dit is uh, voor mij weer de eerste uitzending uh, voor dit uh, nieuwe jaar. Ja, ik leef nu in de kilte. Stil nachten zonder jou. Oh, waar ben je nu gebleven? Zonder jou kan ik niet leven.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 Wat jij weet. De entertainment for you zaterdag, gast. Dennis en Serena, hier in, uh, in de studio aanwezig bij uh, CFM uh, Zandvoort en het uh, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Hé, hey, um, ik zal uh, jullie microfoon ook openzetten, dat scheelt uh, in ieder geval. Goedemiddag. <laughs> Kom, maar, maar, ja. Goedemiddag. Hey, uh, ja, welkom. Dankjewel. Ja, ja, een lange rit geweest hier naartoe. Geen files, uh, denk ik. Nee, nee, nee, nee. We zitten nog een beetje vakantieperiode, dus. Ja, We gaan vragen. Hoe, en, Hoe wat. En, en wat? en Waar komen jullie ja. vandaan? Wat doen jullie samen? Uh. Uh, ik, uh, ik ben Dennis Smits trouwens. Uh, ik ben 40 jaar. Ik kom uit Reuzel. Brabantse Reuzel. En uh, ja, ik heb twee kinderen. Eentje heb ik er nu bij. Ja. De, andere, de andere thuis de ander verlaten. De andere thuis. Die ja, ben ja. ziek. Dus. Ja. <laughs> en ik ben Serena. Ik ben 30 jaar. En ik kom uit Volkenzwaard. En uh, ja, sinds kort zijn Dennis en ik samen een zangduo. Oké, okay. en wat, uh, jij zingt ook gewoon normaal uh, alleen? Ja. ja, en Dennis ook. Ja, en, ja Dennis, uh, ja, daar heb ik wel iets van meegekregen, maar ja, jou nog niet helemaal. <laughs> ja, ik zing uh, naast uh, dat we het samen dit duo hebben ook apart, alleen. Ja. Okay, we hebben En de... verschillende nummertjes uitgebracht. Uh, voornamelijk smartlappen, maar ook uh, echte ballads gewoon gezellige meezingmuziek. Ja. Dus uh, echte uh, feestampers. Dus uh, jullie zijn ook al bezig met carnavalsnummers of uh, dat niet? Ja. Well, samen geen carnavalsnummer. Wij vinden het heel leuk om carnaval te vieren. Dennis treedt ook op met de carnaval. Alleen ik niet, want ik heb ook niet echt de carnavalsmuziek. Want de carnavalsmuziek, ja, daar moet je ook echt liggen. Ik vind het heel ja. leuk om carnaval te vieren... Maar uh, de carnavalsmuziek zingen, dan zie je mij niet doen. Nee. Oké, okay, dus geen, uh, <laughs> geen rare gedaan in. Uh. Nee. <laughs> hey, ik, wel. Ja, jawel, uh. ik wel. Ik wel, zoveel mogelijk eigenlijk. Ja, hoe is dit duo eigenlijk ontstaan? Nou, um, we waren op een evenement. En Serena uh, doet ook uh, presentatie van uh, evenementen en zo. En ik kwam er zingen. En uh, ja. Toen uh, was, was ik klaar met zingen. En toen vroeg ze eigenlijk aan mij: van, uh, weet je, een leuke studio waar ik een liedje op kan nemen. Dus uh, zo een beetje een paar genoemd. Ik zeg: ja, ik zit bij Frank Verkooyen een hele goede studio. En, uh, maar ik, toen zei ik van ja, misschien vind je het leuk om een duet op te nemen. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En uh, ja, hebben we samen een duet opgenomen. Nou, dus, dus dat <laughs> komt gewoon zo in één keer uit het niets Ja, Ja, niet nee, uit het niets. Want ik, ik, ik wilde al langer, ik wilde al langer een duet opnemen met ja. een dame. En ik ja, ik uh, ja, vond Serena ja, uh, echt een geschikte zangeres. Stel, maar... zij, zij kwam in de buurt en ja, dat. Uh... Jij ja, kende er al langer. Dus ik wist ik wist de stem en ja, de, ja ik ja. denk dat past goed. Nou ja, ja. inderdaad. De, de, de stem uh, ja, past ook in, in principe goed bij elkaar. De, ja. Wat ik dan gehoord heb. Ja. Uh, want ik. ik, ik ik luister niet echt alles. Nee, dat geloof ik niet. Daar heb ik helemaal tijd voor. Dan ben je denk ik heel de dag aan het luisteren. Als je alles moet Als ik luisteren. Als ik alles moet luisteren. Dag en nacht. Dan, nee, nee, dat ga ik niet redden. Ik, ik moet ook nog werken natuurlijk. Ja, zeker. En uh, ik heb ook nog een, een gezinsleven. dus dat, uh, <laughs> ja, dat, is, ook dat is heel belangrijk. Dat is ook belangrijk. Dus ja. je moet alles een beetje verdelen. En de heren van Zandvoort op zaterdag, die gaan er vandoor. Kijk. <laughs> ja, daar gaan we dus ja, eigenlijk. Uh, uh, we gaan dus een, een programmaatje maken, uh, einde van de maand. Oké. Okay. Ja, dus ja, eigenlijk zijn jullie eigenlijk een beetje iets te vroeg, hè? Ja. We <laughs> ja. komen alles nog wel <laughs> al keer. We komen ja. sowieso met ja, ja. een uh, nieuwe plaat uh, na de carnaval. Dus, uh, na de, na carnaval, de carnaval, ja. ja. We ja het is hier, inderdaad, uh, het programma gaat dus uh, iedere laatste zaterdag van de maand gaat het dus, uh, uh, gebeuren hier. En ja, bij deze zijn jullie natuurlijk altijd van harte welkom. Heel graag, heel ja, graag. Dus, uh, ja. En uh, ja live kan er ook nog gezongen worden. Uh, dat is dan in ieder geval de bedoeling. Oké. Okay. Dus, uh, nee, dat gaat helemaal niet. Dat is geen door. probleem. Ja. <laughs> hey, maar uh, even terug naar jullie zelf. Ja. Uh, uh, uh, ja. Je hebt net al een klein, klein stukje uh, van de sluier opgelicht. Je bent eigenlijk al bezig met een, een nieuwe single. Ja. <laughs> ook gezamenlijk, trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Okay. Ja, het was eigenlijk gelegenheid, duo. Maar ja, wij hebben echt met onze singlepresentatie besloten om toch samen verder te gaan. Verder te ja. gaan en nog meer uh, liedjes op te nemen. Ja, gaat er ook uh, net zoiets als uh, uh, Frans Bouwer en Marianne Weijbe een album uitkomen? Misschien wel. Ja. Wie weet. Ja, je weet het niet. Zou wel heel leuk zijn. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, ik bedoel. Het, is, uh, het album heeft ook succes gehad. Dus uh, ja. ja. Wij kregen gewoon echt met onze singlepresentatie echt heel goede reacties. Ook gewoon van... ja, het. het Klinkt goed samen. Ja. ja dus ja, waarom ga je dan niet, niet, ja, niet, niet verder. samen verder? Want ja, samen sta je sterker als alleen. Ja, ja, ja. En duo's zijn er niet heel veel. Kijk, en Nederlandstalige nee, zangers, het is nog... zangeressen apart, ja. ja dit... Zangeressen is dan iets minder dan zangers. Maar ja, Nederlandstalige zangers zijn er zoveel. Ja. Zangers, ja, die hebben ja. de boventoon. Dan maar proberen te onderscheiden, hè. Ja, de rest. ja. ja. Hey, ik denk dat we hem even gaan laten uh, horen. Dat is goed. Ja. Ja. Als jij hem aankondigt. Dat is goed. Hier zijn Dennis en... Serena met Die Ene Nacht. Hé, hey. komt-ie. Als het goed is. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Weet je nog, het was zo'n mooie nacht. De sterren die straalde veder zacht. Wij in de manenschijn. Maar voor ons mocht dat voor eeuwig zijn Al op de eerste blik kreeg ik een kick van top tot teen Wist ik toen dat ik met jou heel graag verder wou Want ons geluk dat was er al meteen Stil staat, en dat dan de klok heel ver teruggaat. Dan dat mooi moment nog eens. Te... Ja, Dennis en Serena. hier in de studio aanwezig. Die ene en acht. Ja. ja, heerlijk nummer. Dankjewel. Ja, wel. Ik, ik, vind, ik vind de beat, ja, daar hadden we het net even over. Het is echt een, een beetje richting Helene Fischer-sound. Ja. Ja, dus de Duitse Slagen. Ja, dat, dat was ook een beetje de bedoeling. Ja. ja Totaal nee, iets lekker. Hé, hey, maar uh, <coughs> jullie gaan dus, uh, ja, zijn dus van om. Uh, dus meerdere nummers op te gaan nemen samen. Ja. En zit er ook wat Engels bij? Nee. Niet. Ja, heel duidelijk. Nee. duidelijk. Ja, heel, heel, heel vast. Nee. Ja, als nou ik vanuit mezelf ga spreken... is toch echt Nederlandstalig... Uh, ook iets wat het beste bij mij past. Oké. Okay. Ja. En heeft en, en... ook sterk de voorkeur. Ik, ik zeg niet dat ik niet, uh, Engelstalige muziek niet mooi vind. Net als Celine Dion of... Uh, liedjes van de top 40 die dan Engelstalig zijn, vind ik ook leuk, maar nee, de voorkeur gaat echt uit naar de Nederlandstalige muziek. Oké, okay. dat is duidelijk. Ja, ja. <laughs> dat was dus een keiharde, nee. <laughs> en voor jou gaat het ook, uh... Uh, ja, ja, ja. Ik zal uh, niet zo gauw een Engelstalig liedje opnemen. Zingen wil ik nog wel eens doen, maar uh, ja, ook nog niet zozeer op het podium. Maar ik, ik zing wel heel graag ook Engelse liedjes van de kids, ja. uh, Elvis, vind ik ook heel mooi om te zingen. En ja, ga je dan een je, inderdaad, Elvis, Tom Jones, uh, ja, uh, ja. Engelbert, Humperdinck in en ja, dat soort nummers. Ja, ja. ja, vind ik heel mooie muziek. Ja. En de oude muziek, ja, dat is voor mij. Ja, ja, dat is ja, het, ja, uh, ja, ja. mijn mening. Ja. <laughs> nee, ik bedoel... Uh, maar Nederlands uh, ja. heeft wel mijn voorkeur. Ja, ja nee, uh, Logisch. Ik bedoel, uh, ja, <grijp> worden hier, Teun. Hoi, <laughs> blijf op de radio. <grijp> hey, maar, um, ja, ik ga even een ander nummer draaien. En, en dat is het nummer van Cloud. En dat is een beetje Frans en, en Nederlands uh, oh. door elkaar. Ja, die ken ik wel. Dan ja. We gaan wij eventjes uh, verder met. Dat is goed, het dat is goed. Dit zijn mijn laatste woorden Ça c'est mon dernier mot Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo Stemme mia's bij de deur Ça veut brise mon coeur Oui mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer On est ensemble pour toujours Stem in mijn hoofd, gaat door. Ik hoor je naam encore, encore.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 Tout le monde, ça de musique ni de sorte L'arme a danse un taux de son nom des calondaires Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié T'aimes même autre amando Et Koyen à encore encore Et encore en t'étends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 lekker... Uh, yeah. Lekker uh, uh, up-tempo uh, liedje. Hè? Ja, dat, dat ja. is... Uh, ik vind het ook wel goed linken Het <laughs> nou, ja, ja. klinkt sowieso lekker, maar uh, ja, het is, het is Frans-Nederlands natuurlijk. Maar, uh, ja, ook de beat die erin zit. En, en ik vind het knap dat uh, deze man dus uh, eigenlijk alles uh, zelf doet. Ja, ja. Ik, vond, ja, totaal ik heb er allemaal onafhankelijk van, van gehoord, maar of het allemaal... Uh, ja. ja, ja. Dat is toch wel een, een, een pluspuntje, zeg maar. En ben jij ook zo begonnen? Eerst met eigen beheer? Uh, ik heb nog sowieso nog alles in mijn eigen beheer, gelukkig. <laughs> en dat wil ik ook het liefst zo lang mogelijk houden. Als er geen hele grote aanklopt natuurlijk. Maar Ja, uh, ja met muziek uh, maken en zo. Ja. Daar, ja, Ik doe wel een beetje knutselen thuis. Maar uh, niet om uit te brengen, denk ik. En nee, nee dan, uh, dan, dan nou, ma Maar goed, je kan wel ideeën opbrengen. Dat, uh, ja, ja, ja, ja, Ik luister heel veel... Uh, YouTube om ook uit liedjes uit andere landen. Ja. Eigenlijk, bijna al mijn liedjes die ik gemaakt heb, komen uit een ander land. Ja. <laughs> dus ja. Uh, ja. ja, ik denk als het al bestaat en het is goed en het is een leuke melodie, waarom we geen Nederlandse tekst op maken en naar Nederland halen en kijken of het hier iets doet. Ja, ja. ja. En wat. Uh, je staat ook op YouTube, hè? Ja, denk ik. Als, ja. Uh, ja. als, ik het, uh, als Dennis Smits. Als Dennis Smith, inderdaad. Smits, inderdaad. Dennis ja. Ja, want voor mij heet het nummer. Ik, ik ben zo. Ben u ik ben nu eenmaal zo. Ik ben nu eenmaal zo. Dat is mijn, mijn eerste ah, ja, ja. solo -plaat, ja. Ja. ja. Dus uh, dat, dat staat me nog voor de geest. Dat klopt. En uh, ja, de rest weet ik eigenlijk uh, nog niks van je. Nee. Weinig. Ja, nee. ja, ik ben ook nog niet zo bekend. Nee, nee, nee, nee, maar goed. Kijk, dus, daarom, ja. ben je, daarom ben je ook hier natuurlijk. Ja, daarom. En, uh, tenminste zijn jullie hier. Ja. He, om ja, toch wel eventjes... Uh, aan ja, ja, de andere kant ook... Uh, een beetje te laten horen van jullie zelf. En uh, nou ja, dat, uh, dat moet gaan lukken hier vanavond. Uh, wat zijn jullie plannen voor de rest uh, van het jaar nog? Uh, van hoop, dit mooie nieuwe jaar, laat ik zo zeggen. Hopen heel ja. veel optredens samen. test is onze bedoeling eigenlijk. We willen echt uh, ook samen optredens gaan doen. Dus wij gaan hard werken aan uh, de duetten... Oké, okay, en uh, zijn jullie al geboekt op, op uh, uh, grote podia's? Uh, nee, Muziekfeest op het plein of dergelijke? Uh, dat zouden wij heel graag. Heel graag, gaan. heel graag. Maar ja. uh, <laughs> ja, misschien in de toekomst. We, we willen uh, ja, wel echt uh, aan de weg gaan timmeren. Echt zorgen ja. dat we bekendheid krijgen. Wie, wie, wie beheert de management? Uh, op dit moment uh, Kevin <laughs> Appel. Okay, <ja. laughs> een beetje meer achter <laughs> zijn voldaan zitten. Hij ja, ja, ja, ja. Nou, doet wel zijn best. Hij ja, doet echt goed zijn best. Ja. Nee, Daar vertrouw ik op. Ik neem aan jullie zelf ook. Dat is uh, ja. voor jullie nog het belangrijkste natuurlijk. En, um, ja, hoe, hoe zien jullie eigen, uh, eigenlijk op het podium? Uh, willen jullie um, echt een, een duo uh, vormen? Uh, eigenlijk voor, voor het leven zeg maar, uh, als duo blijven optreden? Of, of willen jullie toch uh, en duo zijn en apart van elkaar ook nog uh, solo uh, door het leven? Nou, ik denk allebei wel een beetje. We hebben nu wel samen gekozen om echt samen verder te gaan als duo. En uh, een keer een liedje tussendoor voor je eigen uitbrengen. Kan natuurlijk ook, maar het is nu echt, de focus ligt echt op het duo. Ja, wat, maar jou Over uh, tien jaar, ja. Het is, nee, is, is, is niet uit te sluiten dat, dat jullie ook nog uh, met andere zangers of zangeressen uh, een, een nee. duoplaat uit gaan brengen. Nee, op, uh, als het aan mij ligt niet. Ja, <laughs> mijn, ja Nee, mij ook niet. Nee. Nee, nee, want het, je, kijk, je hebt natuurlijk duo's uh, die inderdaad uh, gezamenlijk een album uitbrengen. Maar ook uh, solo zelf uh, ja. uh, een single uitbrengen, tussentijds. En, en dat is eigenlijk hetgeen wat jullie dus ook willen. Begrijp ik. Ja, ja. ja, ja ik, ik denk... Ik, ik echt de focus nu op, op het duo. Dat is echt... Het belangrijkste voor het nu. Het belangrijkste ja. voor nu. En, en ja, wat er in de toekomst... misschien nog eens een keer een carnavalsplaatje... daar kan uitbrengen of zo. Maar ik, ik, ja. Ja, ik denk dat dit wel even... Ja, we hebben hier echt een goede, goed gevoel bij. Onze okay. ja, we horen dat onze stemmen... heel goed bij elkaar passen. Ja. Ja. Nou, dat dat hebben we net kunnen horen inderdaad. Ja, ja. En ook van gewoon... DJ's bij ons uit de buurt... die zeggen van ja, echt, echt een goed nummer. En, ja. en, en echt goed de stemmen passen. Je, ja, je het, goed. Het, is, het is ook niet... Uh, zeg ik... dat nummer waar we, waar we het net over hadden van jou. Hè? Ja. Het, is, het is totaal weer een heel andere... Uh, slag muziek. Ja. Als, als wat je nu hebt uitgebracht. Samen. Ja, ik ben heel breed... qua muzieksmaak. Ik, ja. Vind, ja, ik vind heel veel dingen leuk. Ik hou van Cluzo. Uh, ja, de, daar heb ik ook een keer een cover van opgenomen. Uh, ja, en dan de feestmuziek. Uh, ja, de... Ben je een feestbeest of ben je echt een, een, een, nee, een nee. balletman? Allebei, denk ik. Allebei tevraagd, wel, he? ja. Ja, dat denk ik wel. Dat ja? denk ik toch wel, wel heel breed? Ja, heel breed. Okay. En voor jou, Asjeline? Ja. Nou, ik heb toevallig meer ballets uitgebracht dan up tempo nummers, maar als ik op het podium sta, dan zing ik echt liedjes van Marianne Weber, zoals Stamcafé de Italiaan, liedjes van Cineca Charlene, ja, van gewoon gezellig meezingen. Ja. ja. ja. Hey, en, nou ja, ik heb hier dan uh, een, een nummer staan. Uh, als ik ga, dat is dan van jou. Ja. Persoonlijk. Ja. <laughs> <laughs> wat, wat, wat wat is dat voor een nummer? Uh, het is een ballet, Het is een rustig, lief liedje, zeg ik altijd. En, um, ik heb het persoonlijk zelf gelukkig niet meegemaakt. Maar het is een, uh, een liedje met een gevoelige snaar. Als ik ergens moet zingen, dan uh, krijg ik ook wel eens door... Wil je alsjeblieft dat liedje zingen, Serena? En dan denk ik, oh ja, dat wil ik voor jou wel doen. Dus, dus, dus dit is eigenlijk, een, uh, uh, zoals we dat zeggen, uit de oude tijd, uh, de A-kant. Ja, Kun zo kun je het al zeggen, ja. ja, ja. ja. <laughs> dan hebben we het even over de singeltjes, de, de ja. vinylplaatjes. De overwetse singeltjes. Ja, ja die worden gelukkig nog, nog steeds uitgebracht. Dus uh, ja. Als ik ga. Ja, als ik ga. Het is laat. Een gebaar volstaat, je lacht naar een ander en ik huil, omdat je mij verraadt. Heel alleen, helemaal alleen, zit ik hier op mijn kaart. jou Wat zou ik wel zijn Misschien met een Dat was hij dan, als, uh, als je gaat. Ja. Ja, dat is een heerlijk nummer natuurlijk. En uh, de ouderen onder ons uh, kennen dit nummer natuurlijk, van uh, Barry en Aline. En If You Go. En uh, ja, ik zeg altijd, het is een, een hele meeslepende melodie. En, en, en, en uh, daar kun je tic op maken, maar ja, dan blijft toch altijd die melodie. En dat, uh, daar kom je gewoon niet om mee. Nee. En we gaan zo nog een nummertje draaien. En dan ook nog een nummer van jou, Dennis. Dat is goed. Ik ga even kijken. Want ik, ik, had, ik was eigenlijk uh, wat aan het klaarzetten. En, uh, ja. Nu wij niet meer praten. Nou, die kennen we ook wel. Ja. Van Pommelin. En, nee. <laughs> mooi nummer. Ja, mooi. zeker. Van Marco tot de buurman klaart. Ga je nog steeds in die oude fovel? Ik wil weten hoe het met je gaat zo moet ik het zeggen. Ja. <laughs> ik wou het net even anders op. <laughs> hey, maar um, ja, Dennis Smit hier ook aanwezig in de studio samen met Surina. Uh, um, ja, jij hebt ook wat nummers uitgebracht. Ja, dat klopt. En uh, ja, ik, ik ben nu eenmaal zo, is het uh, eigenlijk het enige nummer wat ik ken van jou. Uh -huh. Maar uh, oh nou ja, en mijn beste vriend, dat, uh, die ken ik dan ook nog. Ja, ja. en um, ja, ik, ik, ik, ik ga zo deze draaien. Ik, ik ben nu eenmaal zo. ja en Wat kun je daarover vertellen? Het was mijn eerste soloplaat. dus uh, Daarvoor heb ik een, uh, een duo gehad... Met, uh, met Dave Buls. Dat is mijn, ja, een goede vriend van mij. Ja. Een DJ. En uh, daar is het mee begonnen eigenlijk. En toen op een gegeven moment ben ik... Uh, zelf uh, alleen verder gegaan. Nog steeds goede vrienden trouwens. Dus, ja, dus, ja, gelukkig dus, uh, maar. Uh, <laughs> goede vrienden. En... Uh, ja die had ik uitgebracht. Ik hoorde hem in België van Sergio. Dat is een Belgische zanger. Ja, klopt. Ken ik ook. En um, daar hoorde ik hem. Ik ben de Sergio. En ik hoorde dat melodietje, ik denk. En het was net mijn leef van André Hazes die tijd. Ja. En ik denk ja, hier heeft wel een beetje hetzelfde ja, ja is, is, Sergio, je hebt ook natuurlijk uh, leuke ballads. Ja, ook een leuke ballads. Ja, ja, dus, ja. Is, is, is, daar, daar ken ik hem van. Ja, ja, ja. ja heel een mooie ballad. <laughs> ja, ja. Uh, maar ja, ik hoorde deze en ik denk, ja, melodietje. Met André Kooijman toen nog, uh, mijn producer. En uh, ik heb erover gehad en hij zegt, ja, dit, dit moeten we doen, dit moeten doen. Ja. Dus, uh, ja. En daarom uh, toen uh, dit toen, nummer. Ja, ja, een beetje veranderd, een klein beetje, maar niet heel veel. Nou ja, goed, uh, soms uh, ja, zeg ik altijd, je moet je eigen uh, draai daar aan geven. Ja, en het slaat op, uh, ja, op een, een, een, een feestbeest, uh, ja, zeg toch? maar. Ja, vast dus, ja. wel. Ja. Nee, niet dat de mensen dadelijk gaan denken dat je echt een feestbeest bent. Maar. Nee, nee, nee, nee. Dat, valt dat valt wel mee. Hey maar uh, Teun, jij wilde ook wat zeggen, of niet? Wil je maar zeggen, Teun. Durf <laughs> je dat? Wat, wat, wat vind jij ervan uh, dat ze samen zingen? Ja, wel leuk altijd. Ja? Ja. Je gaat altijd mee, of niet? Ah, Oké. Okay. Heb je in ieder geval wat gezegd? Ja, kijk. Ik heb er niks mee. Ik, weet. Hey, maar, um, ja, ik denk dat we nog even gaan draaien. En dan. Dat uh, is uh, goed. Gaan we me. Ga je de parkeer kosten. Ja, dan ga ik, loop ik heel erg <tos> snel naar beneden. Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen. Dan zou ik zonder twijfel precies hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meterspijt. Ik ben wie ik ben en dat blijf ik voor altijd. Ik ben nu eenmaal zo. Je moet me nemen zoals ik ben. Smitske voor de vrienden. Die ik al jaren ken, een doodgewone kerel, een jongen van de straat En dan hang ik vaak de beest uit, ik doe toch niemand kwaad Ik ben nu eenmaal zo, en ik hou van een beetje feest Ik kan het ook niet laten, ben altijd zo geweest En raak ik met de tijd, mijn wilde haren maar niet kwijt Dan is het ook maar zo, tot spijt van niet benijd. Ik weet het wel, ik zou een brave jongen kunnen zijn En ik zou wat moeten letten, op mijn longen en mijn lijf Maar wie zal me nog herkennen, met een slanke leest Een model uit de modeblaadjes, ben ik nooit geweest Ik ben nu eenmaal zo, je moet me nemen zoals ik ben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 Diep in mijn hart had ik het liefst een ieders vriend Ik gun me mee de mens, graag wat hij verdient Het licht in ieders ogen, succes voor iedereen En wie vrij is van zonde, die gooit de eerste steen Ik ben nu eenmaal zo, je moet me nemen zoals ik ben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 Nou, we zitten nou met die Wilde Aarde, Dennis. De? Die wilde Aarde. Ja, die heb ik nog wel een beetje, hoor. Ja, af en toe. Wel. De kwaaijongenstreken zitten er nog oh ja, in. Ja, nog steeds wel. En een opvolger is er ook al, dus. ja, is dat zo, Tuin? Is dat zo, Tuin? Dat ik ook ook een band. Is die nog ondeugend af en toe? Ja, af en toe. Oh, oké. Okay. Heel eerlijk. Ja, hè? Ja, ik zeg altijd wie niet. Ik zo. Er we moet toch wel iets inzetten. Ja, ik zeg altijd: het kind in je moet je bewaren. Ja. Zeg ik altijd: dat is belangrijk. Hey, even kijken. Dan gaan we zo nog een, een, een nummer doen. Waar ik het dus net over had. Mijn beste vriend. Ja. Hoe is die ontstaan? Ja, deze de, de is ook echt voor mijn beste vriend gemaakt. Ik heb um, al meer dan 25 jaar. Een beste maat en die speelt ook in de clip. Het is de enige keer dat je in een clip speelt. Want, daar want hij, is, hij houdt er niet van. Hij houdt er <laughs> absoluut niet van. Dit vond, dat vond ik al heel, heel leuk dat hij dat hij daar gedaan had. Dus uh, ja, ja ik ja, mijn beste vriend eigenlijk. Ja, net, oh. ja. Het is ook een liedje uit België. van de Christophe. Nou goed, of ben uh, Of uit België of. Uh, ja, uh, dat, maar het doet ik doe eigenlijk niet toe. Weet je, je hebt je eigen draad aangegeven. Ja. En uh, ja, je, je hebt je tekst erop gemaakt. Uh, Accordeon ja. met je erin. En, ja. Uh, ja, echt een Frank sausje. Een frank verkooien sausje erop. En, ja, uh, ja, ja, we uh, kennen Frank verkooien natuurlijk allemaal heel, uh, heel ja. erg uh, goed. Ja. <laughs> dus ja, ze uh, zit altijd in een. Uh, bepaalde melodielijn in. Uh, ja. Je hoort eigenlijk bijna altijd wel wie, uh, bij wie die vandaan komt. Ja, ja, ja ik, ik, ik hoor het meteen. <laughs> bij de eerste tonen weet ik al ja, het is ja. een, een Frank van stijl. Ja, ja. Nou, dat is uh, eigenlijk ook altijd een, uh, toch wel een beetje feestbeest. Ja. Maar um, ja. hij heeft enkele ballads, En die, die doen het ook goed. Ja. Dus we gaan uh, deze lekker draaien. Dat is goed. Dat is goed, oké. Okay. <laughs> jij leest spontaan steeds mijn gedachten. Het grootste leed kan jij verzachten. Ben graag daar bij jou? Jij bent die echte vriend. Duren en zelfs dagen. Ik heb je nooit eens horen klagen. Bij jou kan ik gewoon mezelf zijn. Mijn beste vriend blijft voor altijd. Van binnen en van buiten Al mijn problemen kan ik uiten Niemand die ik meer dan jou vertrouw Hoofd in het hart.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 Ik kan het niet alleen, nee. De wijze woorden van uh, Jeff of Vliet, hier uh, vanuit de studio uh, aan de Tolweg 10 natuurlijk. Voorbij was dit, en uh, hier uh, nog steeds te gast uh, Dennis Witt en uh, Serena. Serena, um, Serena of is het Serena? Serena. Serena. Hey, um, het volgende nummer wat, uh, wat we dus klaar hebben staan voor jou is uh, Alles of Niets. Uh, zijn er nog uh, bepaalde gedachten bij of... of uh, is, is dit nummer tot stand gekomen door iets? Uh, nou, het nummer heb ik opgenomen bij Hans van Zeggelen. Ik durf... Ja, het is al zo lang geleden. Ja, Hans zo van Zeggelen... Uh, ja, maar in ieder geval, uh, bij Hans uh, zit ik ook nog op zangles. En bij Hans neem ik ook dus de plaatjes. Voorheen heb ik die allemaal opgenomen. En uh, Hans... Uh, ja, alles of niets. Nou zit ik helemaal na te denken, terug te denken aan die tijd... Um, dit liedje daar is een, een liedje, ja, dat gaat over de liefde. Het is dus alles, alles of, geven of de, helemaal niet nee, dus Er is geen weg tussen. Er is geen weg tussen. <laughs> ook dit nummer qua uh, tekstbeleving heb ik zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar um, ja, ik was heel erg trots op het nummer, want het was er vervolgens op wachten op de zomer. Ja. Ja, dus ja. Uh, bij deze: alles of niets. Ja, dus zwart uh, of wit? Ja. en gek, Nee, zeker niet. En bij mij sowieso ah, niet. Of nee, het een, of het ander. En niks ja. ertussenin. tussenin. Nee, nou ja, Hans van zeggen Ja, dat, dat is wel een uh, oud-baasje ook uh, in de muziek. Dus uh, voor mij... Wat ik me nog voor me kan halen... Uh, een liefje. Dat, dat, ja, hij uh, heeft verschillende nummers al echt... Een, hij heeft ja, ik, een ik, hele ik, hoop ik, nummers uitgebracht. Ik, ik heb uh, als het goed is nog twee... Uh, twee CD's in, uh, in mijn koffer zitten. Dus uh, <laughs> twee albums van hem. Dus uh, ja... Alleen, ja, ik hoor niet zoveel meer van hem, laten we het zo zeggen. Nee, hij is ook druk bezig met zijn bungalowpark. Ja. En hij heeft ook wel meegedaan aan televisieshows, televisieprogramma's. Maar inderdaad, hij doet het rustiger aan. Ja, ik bedoel, soms moet je hè, een stapje terug doen. Ja. <laughs> Toch? Hé, hey, we, uh, we gaan hem draaien, alles of niets? Helemaal goed. Even kijken... Ik wou net zeggen, ze wil niet. Podiumvrees. Ja. Je zegt dat je niet kunt kiezen voor mij of die andere vrouw. Je zegt mij dat ze wil verliezen, maar dat je ook. Mag je mij? Alles of niets, dat was hem. Dat was hem inderdaad. Ja, natuurlijk is het ook al voorbij. Voorbij gevlogen. Ja, ja het is het was ook was voorbij gevlogen. Hey, maar leuk dat jullie hier waren in ieder geval. Want we hebben niet, uh, niet heel lang tijd meer ziek. Dank wel in ieder geval. Ja, leuk uh, in ieder geval uh, ja, toch, uh, toch wel uh, eh, meer van jullie uh, te hebben kunnen horen. En ik hoop de mensen thuis ook. En uh, ja, dat, ze, dat ze toch wel meer uh, eventjes op zoek gaan naar uh, YouTube en uh, Spotify en des, dergelijke uh, streamers. En uh, ja, dan wens ik jullie heel veel succes nog. Dank je Zeker wel. samen. Dankjewel. En uh, tuin ook natuurlijk. <laughs> <laughs> en uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende ja, tot keer. Een goede terugreis naar huis. Dan gaat goed ah, Oké. Okay. Dankjewel. Hey. Goed. Doei. Hoi. Doei. Doei.